Als jij in jou en in mijn kamer de kachel gestaan wilt maken. Is Wippold nou alweer ziek? Dat is nu al de derde keer deze maand. Hij heeft hoofdpijn. Wel vraagt of u Hendrix wilt bellen. Gelukkig dat we die tenminste nog achter de hand hebben. Nee, is het niet? Ja. Die pas. Geef hem maar. Maarten en Nicolien. En maar klimmen, en maar klimmen. Zeggen houd het op en maar klimmen, en maar klimmen en maar zeggen houd het op, en maar klimmen, en maar klimmen, en maar zeggen houd het op, en maar klimmen, en maar klimmen en maar zeggen houd het op en maar klimmen, en maar klimmen, <lacht> <Emma> en <klimmen>, maar <Emma lacht> zeggen: Houd het op, en maar klimmen en maar klimmen, en maar zeggen, houd het op. We hebben Indisch gegeten en toen dachten we dat het misschien leuk was om jou op te zoeken. Ja.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 Daar bood een man me een phyllocactus aan. Huh? Heb je hem op zijn bek geslagen? <laughs> nee, maar ik reageerde heel verontwaardigd. Van homoseksualiteit ben ik niet gediend, heb ik gezegd. <laughs> heel goed. Mooi droom. Ja, ik was er tenminste heel tevreden over.